Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Vijf botste een vrachtwagen in volle vaart op een pijlwagen van Rijkswaterstaat. Bij het ongeluk raakten twee inzittenden van de vrachtwagen en een medewerker van Rijkswaterstaat gewond. Volgens het KLPD vallen hun verwondingen mee. De hoofdrijweg van de A28 is afgesloten. Overige verkeer wordt over de parallelrijbaan geleid. De andere snelweg, de A2, is bij Kerkdriel de hele nacht in beide richtingen afgesloten geweest. Door een gekantelde vrachtwagen kwam een lading gaslessen op de weg te liggen. Inmiddels is de A2 weer open. Steeds meer mensen kopen een auto op krediet. In april reden er 149.000 auto's met een kredietregeling rond, blijkt uit de gegevens van het CBS. Dat zijn er meer dan ooit. Gemiddeld moet per voertuig zo'n 9.000 euro worden afbetaald. Ondanks de crisis weten dealers en importeurs met kredietacties meer klanten naar de showroom te trekken. In Den Haag rijden weer stadsbussen, maar om half tien na de ochtendspits legt het personeel opnieuw het werk neer. Voor overleg met de vakbonden. De actie duurt waarschijnlijk tot vanmiddag half twee. Gisteren brak onder het HTM personeel een wilde staking uit, gericht tegen de aanbesteding van het openbaar vervoer.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 Zuid-Korea gaat net als buurland Japan jagen op walvissen voor wat het land noemt wetenschappelijk onderzoek. Het plan is om dwergvinvissen te vangen voor de Koreaanse kust. Het land heeft de internationale walviscommissie laten weten dat het geen toestemming vraagt voor de jacht. Zuid-Korea heeft niet gezegd hoeveel walvissen het wil doden. Het weer, een bui in het zuidwesten van het land, later overal stevige regen- en onweersbuien, kans op windstoot ook, tot 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Is een stralende, prachtige dag. Wat een heerlijkheid is dit. Uh, uh, we hebben een mooi programma vandaag. Daar gaan we straks over vertellen. Uh, ik wil eerst even vertellen dat de techniek in hand is van Daan Lefferts. De redactie was van Yvonne Rozendaal en van mijzelf. Mijn naam is Irene de Jager. De koffie is ook van Yvonne Roosendaal vandaag. Het is een kleine crew. Het is een hele kleine crew. Uh, naast mij zit uh, Don de Grebbe. Ja, dankjewel. Wij gaan samen presenteren. Het is de tweede keer hè, dat wij nee, samen Ja, dat wij samen presenteren is de, is de tweede keer, tweede keer inderdaad. Ja. Nee, en we zitten in het uh, altijd gezellige Hotel Hoogland. Oh, het... Buitenzonnig, binnenzonnig. <laughs> Inderdaad. <laughs> ja. uh, en als u zin heeft om een keer te komen kijken, radio kijken, kan dat. Uh, de bar is open, wij zitten daar. U krijgt een kopje koffie aangeboden en u kan eens kijken hoe dat allemaal gaat. En uh, u kunt ook even buiten op het terras zitten en naar binnen kijken hoe we dat allemaal doen. Als u dat wil. Alles kan hier. Alles kan. Oké okay, iedereen, we hebben een programma voor vandaag. Wat gaan we doen? Uh, we beginnen als het goed is, maar de dame is nog niet gearriveerd. Uh, we zouden met Saskia Klerk beginnen over de nieuwe locatie van de Recreade. Ja. Uh, maar ze kan nog uh, elk moment komen. Precies. Die, uh, we wachten op het eventjes af. Daarna hadden we een uh, onderwerp, <laughs> helaas dat gaat zeker niet door, dat ging uh, over de extra parkeergarage. Die er uh, dan niet zou komen? Die er niet <laughs> zou komen en het hoe en waarom uh, zouden we horen van Anders Zandbergen. <laughs> maar die was helaas verhinderd, die uh, moest werken vandaag. <laughs> Uh, nou, Dat uh, vullen we op. Dat is geen probleem. Oké, okay, nou daarna dan uh, gaan we praten over de tentoonstelling in de Agatha-kerk uh, van Zeegezichten. Die is van zaterdag 7 juli tot zaterdag 8 september. Ja. En dan is het tijd voor de boodschappen. En... Uh... Het nieuws. Daarna aan de andere kant van 11 uur komen Astrid van der Veld en Kort Draaien praten over problemen die zij gesignaleerd hebben op het terrein van het voormalig kinderdagverblijf Ducky Duck. Eens kijken wat, wat zij daar gezien hebben. Daarna uh, komt onze allerwelbekende welbekende Roy van Buringen vertellen uh, die zijn hart heeft verloren aan het organiseren en hoe en wanneer dat begonnen is. Ja, hij heeft een organisatiebureau ook. Ja, ja. Dus ja. kijk hoe dat Bezig, allemaal werkt en wat hij voor Zandvoort in petto heeft. Nou, volgens hij volgens mij heel ideeën. Veel. Ja, hij is ja. heel uh, fris. Ja. En we sluiten af met uh, een verschijnsel wat we helaas in Zandvoort uh, wat vaker hebben gezien, de traumahelikopter. We willen nou wel eens precies weten, alle ins en outs, en hoe dat werkt en wie nou verantwoordelijk is. Wie eigenlijk zo'n helikopter kan bestellen, wie dat kan doen. Ja. En dan zijn we de ochtend door hierheen, ja. dan nou. hebben we het gehad. Dan hebben we aan het einde nog de agenda en uh, wat speciale nieuwtjes en dan, dan sluiten we af. Daarna gaan we niet naar de studio voor Oud-Zandvoort, want Oud-Zandvoort heeft vakantie, ja. dus uh, deze keer niet. Goed, wij gaan beginnen, we gaan starten. Met een muziekje. Met een muziekje, dus leerlijk start me op. Ja, de stoon start niet op. We zijn inderdaad gestart hierheen, maar ja. <laughs> een beetje struikelend. Het is een pas. beetje mager hier. Uh. Ja. Ik denk dat iedereen het idee heeft van het is mooi weer, we gaan lekker naar het strand in plaats van dat we naar de studio gaan. Ja, ja onze eerste gast laat nog even op zich wachten. Ja. We weten dat het een paar minuten duurt, maar ja. uh, okay. Jij was terug van vakantie trouwens. Uh, ben... Wat ben je geweest? Oh, ik was naar Creta. Wat een heerlijkheid daar. Oh, oh, oh. Ja. Over, Kalimera. Kalimera. Ja. Ja, ja, ik kom ook uit Griekenland. Nu. Oh, je bent ook Corfu. weer terug. Oh, Corfu. Ja. Oh, heerlijk. Ja, het is een beetje dichterbij dan Kreta. Ja, ja. Nou, het was 38 graden toen ja. ik daar wegging. Ja, wij waren blij dat we naar huis gingen. Ik niet. Nee? Nee. het klinkt naar, maar ik was echt... Ik had echt zoiets van, nee, ik wil blijven. Nee, ik had iets van ik wil naar het koele Holland ik, ik heb er ah, genoeg nee, van maar, ik, er staat op Creta eigenlijk wel altijd een windje en dat is erg lekker daardoor is de warmte zeg maar wat, wat aangenaam ja. of tenminste wat, wat beter uh, te handelen heb jij iets gemerkt van de economische crisis of het gesprek uh, van de Grieken men praat erover, er zijn best wel, want ik kom al vaak uh, of tenminste het is voor mij de vierde keer dat ik naar Creta ging naar dezelfde plek en uh, er waren wel wat winkels gesloten, maar ik denk dat dat de winkels zijn die zeg maar huren. Ja. Maar de winkels die eigendom zijn, ja, die blijven gewoon open. Mm. En de mensen zijn nog steeds even vriendelijk mm. en de prijzen zijn nog steeds acceptabel voor oh. uh, een, een glaasje en, oh ja. en een hapje op de boulevard. Ik bedoel, we ja. gingen met z'n tweeën even wat, uh, wat eten op de boulevard met een karafje wijn en uh, een paar stokjes uh, vlees en een broodje en van alles en nog wat. En dan moet je afrekenen en dan betaal je 13 euro. Ja, ja. En dan heb je gewoon een leuke avond uh, ja. gehad. Dus dat, op zich is dat mensen werken hard werken en zijn vriendelijk. En, ja, de, de sfeer is daar gewoon goed. ja, ja Ik zit daar op Corfu in een kleindorpje en dan praat je wat eerder met de lokale mensen. Het, het opvallende is dat uh, de boosheid niet naar, zoals je zou denken, Angela Merkel of, of, of Noordwest-Europa valt. Maar dat ze heel boos zijn, op de boven eigen bovenlaag. Ja, terecht natuurlijk Waarvan ze ook. dan heel cru zeggen, ja, nou, die hebben zich rijk gestolen, ja. ze hebben nu hun geld in Bulgarije of Amerika. Zwitserland. Weg. En, en ze staan, zijn zelf weg ja. en wij moeten gaan betalen ervoor. Ja, dat klopt. Want er zijn, ik, ik weet een, een kennis van mij daar, gepensioneerd politieman, die moet 800 euro inleveren op zijn pensioen. Ja. Wat al niet zo ruim is. Ja. Nou, dus een hoop geld moet je al 800 per maand. Ja, klopt. De, de, de, de okay. De, de mensen, zeg maar de onderlaag en de middenlaag... die hebben het uh, zwaar te verduren, ja. dat is duidelijk. Ik, ik ken ook wat, wat Nederlanders die daar wonen... die met, met Grieken getrouwd zijn... En die, die hebben het daar ook inderdaad over. En, en met name, weet je, arme mensen moeten dan in één keer iets van hun AOW gaan inleveren. Die mensen hebben al niks. Dat die is moeten... al niet hoog. En ze moeten hun eigen medicijnen betalen. Dan hebben ze bijvoorbeeld 300 euro per maand ja. waar ze van moeten leven. Ja. En dan moeten ze ja. zeg maar 250 euro betalen voor de medicijnen die ze brood nodig hebben. Ja. Ja. Dat is niet te ja. doen. Voor de meeste mensen buiten de zat, daar valt het dan nog wel mee. Want het ja, is daar nog wat traditioneel, dienst. hè? Ja, die hebben precies. een eigen huis, eigen land. Ja. Uh, die verbouwen ook veel groenten. Maar en die moeten dus nu wel onroerend belasting gaan betalen. Ja, die, die gaat nu komen daar. En uh, daar bibberen ze allemaal een beetje. Ja, voor. want het is niet in verhouding. Nee, nee dat, dat, dat is het ook. probleem. Ja, je ziet ook dat de overheid geld nodig heeft. Want ook de accijns op benzine is enorm In een paar jaar tijd, ik betaalde eerst voor een liter 90 cent. Precies. Nu 1,80. Klopt. Ja. Ja. Toen ik aankwam, toen was ik echt... Ik dacht, hé, dat kan helemaal niet. Ja, maar ja. dat is inderdaad... Je tank volgooien is, uh, duurder dan in Nederland. Maar de mensen blijven toch optimistisch. Ja. Dat vind ik wel. Heel vriendelijk. Nou ja, oké. Okay. Ja. Dit gaat ook weer voorbij. En we zien wel. Je kunt, je kunt je kop in het zand steken. Maar je kunt ook gewoon doorgaan met leven. En doorgaan met, uh, met geld uitgeven. Daar ook. En dat komt dan alleen maar ten goede van, uh, van iedereen in de economie. Dus dat is ja. prima. Ja, en verder resten. Ja, het beeld is misschien in Nederland wat anders. Maar ik zou iedereen raden. Ga, ga lekker naar. Land. Want het is een fantastisch land. Fantastisch. Hele aardige mensen. En uh, het ja. is goed leven daar. Ja, ja? absoluut. Het weer is lekker. Uh, nou ja. Okay. Gaan we gaan maar even muziekje. Ja, draaien. we gaan Als de Tot gast draaien. binnenkomt, dat ja. kan elk moment gebeuren. Pastoralen van Chaffee en List. Muziek. pick up your leaf so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 Ja, met... Uh pastorale. Ik hartstikke heb je lief. lief. Ik Wij begeren te lief. Ja, hartstikke lief. Jeetje. Wij vinden hem zo lief. is even lekker binnenkomen. Ja, die kwam langs en die ja, ja. werd meteen in zijn kraan ja. gepakt. Ik ja, het was een, Ja, ik was op weg, uh, ja. ik was op nou, weg met naar, naar de hond. Zuiduinen uh, van, van Zandvoort hier, he. Ja, ja. Zeedorp uh, landschap met uh, teeltakkertjes. En trouwens, mensen, wat die, dat is mooi daar op het moment. Het is geweldig. Het staat helemaal in bloei. Het is, het is ook een heel rijk uh, landschap eigenlijk, hè. Het is zo'n 30 hectare groot. Ja, heel erg bekend natuurlijk om de hondenuitlaatplaatsen. Ja. We hebben net een onderzoek gehad trouwens. Hè. Hoeveel uh, honden daar wel niet uh, per dag uitgelaten worden. Oh. En wat voor invloed dat heeft op de duinen. Nou. Nou, dat, dat kwam neer op uh, 90, uh, even kijken, 90 momenten. Dus meer dan 200 honden sowieso op een dag. Nou ja, drie keer laten die toch wat uh, ja. uitwerpselen vallen. Zo allemaal. Dus het waren echt honderden kilo's uh, is, is, is dat zo. Wat Zou per dat de en grond dat... veranderen? Dus... Dat, nou, daar ging, daar ging het onderzoek over. Of er dan meer stikstof en meer fosfor in de grond kwam. Maar wat bleek nu? Het zeeveld, dus dat is achter de zeereep. Zo langs het fietspad zand voor de Langevelde slag. Is, is die grond zeker zoveel fosfor en, en stikstof zit erin als hier in de zuidduinen. Dus dat heeft dus eigenlijk niet zo'n nadelige invloed. Wat wel nadelige invloed was, is, is een stukje gelijk langs de weg. De eerste 10, 15 meter. Door de uitlaatgassen van de ja, auto's die dan wel langs rijden. Dus dat, daar heb je een andere ja, vegetatie ook. En, en ja, een hogere gehalte stikstof. En, maar dat is uh, in principe goed. Het bericht voor de, voor de hondenbezitters, ook voor mij, want ik heb ook uh, twee van die Hollandse schapendouchers die daar ja, drie keer nee. toch uh, lekker uh, lopen te wandelen. En uh, want, ja, voorlopig verandert er van dat volgens mij, ja, dat weet je maar nooit bij waternet, maar volgens mij voorlo voorlopig verandert er niks. Nee, nee, dat is zo. Nou, dat vind ik prettig ja. om te horen. Als ja. ik met ja. mijn hondje daar ga wandelen, dan hoef ik me niet schuldig te voelen dat hij daar wat uh, neerlegt. Nee, nee, nee. Die koudjes he, die eet ook heel veel. Het smaak. Haal ik weer heel veel weg. Oh ja? Ja, ja dat ja. zie ik ook altijd dat als... Is, uh, al, dat, als je dan loopt en, en nou, mijn hond heeft dus een ding gedaan en ik kan het niet oppakken, want ik uh, moet eerlijk zeggen, als ik het zie, pak ik het altijd op. Ja, dat, ja, vind precies, ik, dat is ja. mijn, uh, ja. mijn vaste gedachte. Maar dan zie je inderdaad koudjes er onmiddellijk op afvliegen en die beginnen de, te pikken en al wat er nog aan voedsel, voedsel in zit, want ja, volgens ja, mij uh, is ja, dat uh, niet zoveel meer, maar dat nee, lijkt dat, dan dat, toch dan dan dan dan nog... Uh, gelijk weg. Ja. ja, over die Zuiduinen gesproken wil ik toch even nog een keer, ik heb het al eens een keertje eerder gezegd ook, tegen de mensen zeggen die er allemaal lopen, ja maar compliment eigenlijk, hè? want als je kijkt, het is toch druk bezocht, maar ja. hoe schoon het even goed is, er lopen echt vaste wandelaars met hun hondje daar die kunnen, die kunnen gewoon die krijgen gewoon jeuk en handen als ze een blikje zien liggen ja. of een stukje ja. plastic, nou ja en plastic dat duurt 99 jaar voordat het een keer verteerd is, dus daar ben ik die mensen eigenlijk heel dankbaar ja. voor, uh, want het blijft zo een mooi stukje ja. Zuidduin een zeker ja, dat, dat ja. Gerard, wat me opvalt dit jaar, ik uh, was twee maanden weg met vakantie en ik kom terug en het is me toch een pot groen hier ja, het is... langs de wegen het, wat mij val, maar zelfs bij mij in de straat, vorig jaar waren de bomen heel dun bebladerd en nu heel dik ja. zelfs op de stam en de takken loopt het uit. Uh, zo, ja, heeft dat te maken met het wat koelere voorjaar. Veel vocht. Ja. eigenlijk Precies hè? Want vorig jaar hadden we zelf die hele hete voorjaar gelijk. Ja. Het, het, het, en dat en heeft het meer ja. verschroeid natuurlijk. Ja dat toen. was allemaal verschroeid hè? Ja. In, de, in de tuinen. Waar, waar, en rond de flits waar gras was. Dat was allemaal weg. Ja. Ook de zuidduinen. Ja. Dat je denkt. Oh god dat wordt helemaal niks meer. En toen kwam het pas in juni eigenlijk weer een beetje goed. Juni-juli. En voordat ze dan weer zo ver was is het nu. Ja. Ja, staat er het is staat een enorm wilder, heel wilder ja, ja, alles staat... ook, in, ook in de zuiden ook, ook in de zuiden maar ook in de gewone duinen. Ik bedoel, je, je, je ziet af en toe nog twee hele kleine oortjes boven het gras uitkomen. Dat zijn dan uh, van de knijntjes ja. die uh, rechtop staan of, uh, of een jong vosje. Die, ja. die, die, die zie je nu ook alweer uh, waggelend uh, door ja. de duin lopen. Maar het is enorm. Ja, het staat het staat heel veel in bloei ook daardoor en het gras ook. Ja, gewoon heel weelderig. Ja, wat me opviel was die, die grote lange gele. Ja, prachtig, hè? Teunisbloemen. Ja. Je hebt de teunisbloem en de koningskaas. Hè? Ja. Dat, die, dat voelt echt heel uh, fluweelachtig aan. Die kan wel 1,50 meter worden. En de zwarte toorts. De zwarte toorts, dat is zijn naam omdat er een zwart zaadje in komt, zeg maar. Dat zijn de drie toorts, uh, uh, toortsen ja. die we hebben. Die zie je veel op dan. Ja. Ja. Ja. ja, die doen het ook heel goed. Ja, uh, dit jaar. prachtig ja. uit. Ja. Ja, dat is, ja, dat is, ja, dat is prachtig. Daarom ja. wil ik de mensen ook uitnodigen zelf in de duinen te gaan lopen. Want nu is het niet te voor je ogen strelend, maar ook de geur van de liguster bijvoorbeeld. Hè, die begint nou uh, in bloei te komen. De kamperfoelie. Nou, het is gewoon een zoete zweem die op je afkomt. De dus kamperfoelie die is. Ja, die is bedwelmd ja, ja, ja, ja, maar ook die liguster nu, hoor. En dan, uh, ja, is gewoon, ja, is, Je zou het eigenlijk moeten. Nou, dit weekend moeten ze gewoon er even heen, mensen. <laughs> even, even, even duin. niet. Heb je ook kans om? Je zijn net jonge vosjes. Nog andere jonge dieren ja. tegen te komen. Ja, dat is zo mooi hebben we zelf nogal behoorlijk wat uh, dammet ja ja, ja, ja, 1800 stuk zijn er geteld. En uh, nu beginnen dus, in juni, die kalfjes allemaal te komen. Nou, toevallig had ik zelf het geluk dat op vrijdag, uh, twee minuten over uh, negen, ik reed op het vogelenveld, een paar weken geleden was dat, en eerste de kalfje gezien nog met een nat ruggetje, net geboren, ah, wankelend achter leuk. moeder aanlopen. En nu, ja, de tien dit, en, en die ja, zijn echt van die kleine ja, bambies, noemen ja, ze de? Springen ja, het in het veld. Ja, het is zo mooi gezien. Heerlijk. Ja. Ja. En ze zijn banger als moeder, zeg maar. Hè, of, of als die het Ja, Dat is uh, aangeboren, natuurlijk. Hè, een vluchtdier is het. Ja. Dus ze denken, een mens, wegwezen. Ja. Maar ja, ze hebben bij ons in principe niks te vrezen. Want uh, ja, er wordt niet gejaagd en er, uh, uh, ja, geen gekke dingen. Dus uh, ze hebben geen vijanden bij ons. Dus dat komt later altijd weer, uh, na een jaar, anderhalf jaar, zijn ze weer. Weer, uh, net zoals moeders zijn ze niet zo bang weer. Rustig. Ja. Maar het is echt goed je ogen de kost geven. Het is een prachtig plaatje. Ja. Ja. En jonge konijnen is daar nu ook de tijd voor. Enorm. <laughs> ja, als je, als je lekker een avondwandeling uh, gaat maken. Dat kan makkelijk hè? Want tot half elf kun je nu lopen in de duinen. Voordat die zonnes uh, onder is. Ja, en dan wemelt het van de konijnen. En vooral in het niet beborste gebied. Hè? Dus, dus niet, niet aan de kant van Vogelenzang of, of Heemsteden of de Silke. Nee, hier op Zuid. Ja, precies hier ja. De, ja. Als je bij het parkeerterrein daar ook inderdaad, dan ja. zie je ze allemaal ja, ja. Uh, spelen ja. samen Ja, Bredero, de pad naar binnen ja. gaan inderdaad, of Zandvoortselaan. En dan richting Rembaanveld, daar ja. de Weemot van Ja, ja echt dat is heel mooi. Uh, ja. zo, en jonge hagedissen. Ja, die zijn er wel. He. Die zijn de hele tijd bijna weg geweest. Ja. Hoe noem je? Zandhagedissen? Ja, de zandhagedissen. Die, uh... die zijn de hele tijd weg geweest. Nou, maar in het duin zelf niet hoor. Oh, Kijk, alleen, ze komen nou weer wat meer tevoorschijn. Door die, euh, door die, mede door die damhetten die koeien en die 800 schapen. Hè, want we hebben er nou 800 stuks af. Wauw. Ja, met twee headers. Hè. Twee Daphnes. Ja. Nou ja, die staan regelmatig ook in de kranten. Dan worden ze weer ja. over de Zandvoortselaar gelaten. Ja. Toevallig is er vandaag een excursie. Dat heet Op Stap met de Herder. Ja, die is trouwens al begonnen. Maar uh, dat, ja, die, die, dat is zelf hartstikke leuk. om uh, daar mag je. Mogen de kinderen met de herder mee ja. op stap... Met en af en toe, uh, ja, uh, die, uh, die, die, dat hond, die, die hond, die boren een bepaalde kant op sturen. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Uh, en, uh, Zijn er nog andere excursies uh, die je zou willen uh, Ja, even aanbevelen. willen promoten. kijken ik heb toevallig hier de nieuwe struinen. Dus voor iedereen okay. die langs het bezoekerscentrum komt en die hem nog niet heeft. Het is echt het, uh, ja, het, het zomernummer. Ja. Echt een zomersplaatje. We, Kunnen ze dat ook op, op internet nog namen? Uh, ja. Kijken, mochten ze geen kans zien om uh, te gaan ophalen? Dat klopt, hij staat inderdaad op uh, www.waternet.nl. Daar staat hij ook digitaal op, uh, op internet. Okay. En daar staan dan ook alle excursies in voor de maanden juli, augustus, september. En uh, ja, bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk altijd op zondag. de, de wandelingen met een natuurgidsen, die, die, die gratis zijn. Vanaf 1 uur van, uh, vanaf het bezoekcentrum. Eh, dat is, dat is uh, morgen al. Ja, morgen. En dan volgende week. Uh, zondag. Dan kunnen mensen als ze willen heel vroeg in bed uit. Half zes bij Panneland. Wandelen wow. met de natuurgidsen voor vroege vogels heet dat. Dus ja, er is weer genoeg te doen. En ik lees nog eentje. eventjes hier zie ik woensdag 11 juli. En dus dat heet dan hier wordt gewandeld. Dan ga je een avondwandeling maken met de boswachter. En uh, dan moet je een beetje rustig zijn. Voor mij ook altijd heel moeilijk. Ja. Om niet te, ja, om ja, niet ja, te praten. Ja. Ik moet, ik moet, ja. ja ja, ja, dan probeer ik al vijf stilte. minuten ons allemaal onze mond dicht te houden. Ja, ja. En dan gaan we na die vijf minuten vertellen wat hebben we gehoord en gezien. Ja. En we lopen zo langzaam uh, het, het bos in. En een gegeven moment na anderhalf uur, is er een drankje midden in de duinen. En dan valt de duisternis in. En dan in het donker kom je er weer ja, uit. Want, Wanneer is het ook weer de langste dag? Uh, nee, ja, het is uh, geweest. net geweest. Het is net ja, geweest? 21 minuten. Oh, minuut. Minuut. oh ja. Ja. Ja. Nou, ik ben... ja. Maar dat zijn leuke excursies. Deze is start dan bij de oase... Woensdag 11 juli om 8 uur. Maar inderdaad, het is het struinen is te krijgen gratis bij de bij de bezoekerscentrum. Trouwens ook bij de ingangen bij de pannenkoekenhuizen. Liggen we er altijd een paar... VVV ook hier? Uh... VVV, ja, VVV daar in het dorp. We ook, want dan heb je ook... ja sommige mensen die willen het wat dichterbij uh, halen. Dus het ja. is misschien makkelijk om even ja, naar VVV he, te gaan. Dan kun je ook de dagkaartjes halen, de, ja. de gronden uh, Die heeft ze ook hier in, uh, in Zandvoort. Maar op de, op, op, op de website, dat is gewoon misschien helemaal makkelijk, inderdaad. www.waternet.nl ja. ja, helemaal goed. Ja. Jij moet vandaag werken. Ja, ik ben druk bezig. Je bent in uniform ik, ik, ik zou dus naar die zuidduinen ja. gaan. daar heb ik altijd een paar prullenbakjes. En uh, ik hoorde dat bijvoorbeeld de scholen bij Mijn Om de Hoek, dat is uh, Oranje school oranje Die hebt de speeldag van de week in de duin. Dus okay. dan wil ik die prullenbakken leeg hebben. Want anders uh, dus het moet het er allemaal weer netjes uitzien. En dan uh, even controleren. Misschien is er nog een wildslaper of zo, weet je wel. Die, ja, die moet ik er toch uitsturen. Er, er schijnt toch één meneer uh, te zijn, een wildslaper... die uh, gedoogd wordt ergens hier uh, in de buurt. Daar heb ik tenminste over horen fluisteren. Uh, ja, maar wij, als, als, als, je, als, je wils, als je gewoon in de duinen ligt, moet hij er toch uit. Oké, okay, ja. als je hem vindt. Als je hem vindt. Ja, <laughs> je, je moet na zonsondergang verdwenen zijn. Ja, in, uh, maar je mag sowieso uh, inderdaad niet overnachten... met, uh, nee, ja, met niet een tent in, in, in de, nee, de zuid nee, ja, Oké, okay, wel... dat, dat, dat snap ik, hè, dat je niet... Uh, uitgebreid nee. daar je, je, je, je kwartier gaat maken in de duinen. Ja, ja. Maar, is, maar je hebt gelijk ja. er zijn altijd wel zwervers bijvoorbeeld ook in een van die bunkers van ons ja, oh, duin. Ja. dat is, uh, we ja. hebben 400 bunkers, nou we komen regelmatig dat je, hé, hey, deze is een uh, paar weken verzet uh, geweest en uh, ja, ja, ja, heerlijk cool plekje ja, ja, ja, ja. onze slaapkamers zijn gemiddeld warmer denk ik als, ja. als die bunkers nu ja, dus ja. Ja. Okay. maar goed, wij zijn hartstikke blij dat je even wilde komen en nog even wilde vertellen over wat. Uh, wat er allemaal voor mooie dingen te doen en te zien zijn in de duinen. Um, dankjewel Gerard. Ja, dankjewel. En uh, tot de volgende keer weer. Tot, ja, tot okay. de volgende keer. Ja. Wij gaan uh, een beetje zomer vieren ja. met de Gypsy Kings. Bamboleo. Zijn EN niet no samen? la culpa, niet meer samen. porque muy despreciado por eso, no te niet meer ese amor llega niet no de samen. We zijn niet meer samen. We zijn niet amor del pasado, ven, ven, ven, ven, ven. met een, een beetje zomersnummer, een bamboleo om uh, in de sfeer te komen. Wij gaan uh, praten over uh, een aanstaande expositie in de Gatenkerk het uh, thema is uh, zeegezichten en bij ons uh, schuift aan nu Marina Wassenaar en als het goed is uh, komt uh, Willemien Metters er ook even bij zitten ik geloof dat Marina de praat, uh, prater wordt en, um, en Willemien gaat haar aanvullen waar noodzakelijk uh, we gaan het hebben over uh, de expositie in de Agatha kerk die uh, is uh, nou laten we even beginnen waar we moeten beginnen wil je je even voorstellen wie ben je? Ik ben ik ben Marina Wassenaar en ik ben ook lid van de lokale raad van kerken. Die bestaat nu nog uit de gemeente, hier de Mostante kerk en de Katholieke Kerk. Vroeger waren dat vier geloofsgemeenschappen, maar dat is een beetje weggeëpt. En we proberen dus elk jaar zo'n expositie op touw te zetten met ook elk jaar een ander thema. Tot nog toe lukt dat. We beginnen al in november aan dat thema te denken zodat we in januari de kunstenaars die we gehad hebben kunnen laten weten wat het thema is. Want ze moeten het natuurlijk zelf maken. Zijn het dezelfde kunstenaars? Uh, het zijn uh, amateur en het zijn, nou, toch eigenlijk ook professional kunstenaars, maar allemaal wel van hier uit de buurt. Veel uit Zandvoort, maar ik heb van dit, dit keer ook een uit Leiden. Hè? En we hebben Heemsteden en we hebben eentje uit Den Bosch. Janneke de Bruin, die komt uit het bos. En ik had er ook een uit Eindhoven. Maar die dacht dat de hele expositie alleen voor haar opgezet werd. Oh, die oh, ja. wilde de hele oeuvre. Alles. <laughs> en toen dat niet zo was toen ze twee, misschien drie werken mocht inleveren. Dat vond ze toch wat gortig. Dus toen zei ze, ja, dan doe ik dus niet mee. Oh. Ik zeg, nou, dat is dan jammer. Ja. Ja. Dat is uh, voor, precies dat is een keuze die, ja, die ze zelf maakt. Inderdaad. Voor jou en ander. Ja. Maar uh, we hebben toch ook alweer nieuwe mensen daarbij en daardoor ook nieuwe kunstwerken dus we hebben altijd veel schilderwerk gehad en nu hebben we vrij veel glaswerk ook, want ik heb een mevrouw die uit Leiden komt en die ging met vakantie en ik ging ook met vakantie, het overlapte een beetje, maar die heeft prachtig glaswerk gemaakt en wat ook echt met het thema te maken heeft, want ze mogen alles maken maar het moet natuurlijk wel met die zeegezicht die geeft een thema en, ja. Uh, ja. Ja. en dat had ze op de e-mail naar te zien aan mij en een paar schalen waarvan ik dacht ja daar hebben die golven doorheen gesneden dat ziet er zo mooi uit dus al een tas vol spullen meegenomen en die staat nou bij ons uh, in mijn werkkamer en met allerlei mopjes plastic en nou ja dus dat gaan we dan uh, dinsdag inleveren en dan wordt het woensdag door onze technische club en onze commissieleden opgezet en uh, ja we hebben nu de dus 26 kunstenaars en die mogen dan ...iets meer inleveren, want ik hoorde van Willemie net dat er eentje toch afgevallen was. dat die was een beetje vergeten hoe het allemaal moest. Dus die had er niet zoveel aan gedaan, eigenlijk niks. Ja, nou, sorry. Maar dan kan het gewoon niet. Je moet echt wel zorgen dat je tijd... Uh, en je en op... de expositie is in de, in de Agatha kerk uh, ik, ik ken de kerk. Hoe, waar, uh, waar? Als je is, binnenkomt, de gang rechts. Dus aan de koninginnenwegkant. Oké. Okay. Want daar... De, zon, de, zon, de lichtkant Ja. ja. Het pad, zeg maar, in de kerk zelf. Uh, ja, rechts. Heeft Heeft maar de helemaal rechts. Aan de rechterkant, oh, oké. Okay. Ja. Want aan de linkerkant, aan de begraafplaatskant, zal ik ja, maar zeggen... Ja. Daar uh, staat onder andere beeld van Maria, dat is toch een beetje onhandig om ja. daar dan kunst op te gaan stellen. En er is ook een kast, heel praktisch. En daar zitten de koorspullen in. Dit is ook niet fijn. Maar, je had het over hoeveel kunstenaars? Hmm? Hoeveel kunstenaars uh, gingen er even? 26 nu. En dat maal, eh, hoeveel? Nou, in ieder geval maal uh, ja. nou, twee. Dat maar sommige wel drie. Dat is veel. Ik ben bij iemand geweest, ja, iemand geweest hier in Zandvoort. En die had drie zulke mooie dingen. Toen wist ik al dat één iemand niet mee zou doen. Dus toen heb ik tegen haar gezegd, alle drie. Dus die heeft er al drie. En ze heeft een zusje die ook erg mooi schildert. En die hebben alle, keer, allebei, uh, verleden jaar en afgelopen jaar daarvoor, dingen verkocht, maar dat kan verkocht worden. Okay. Maar dan moeten de mensen zelf laten weten hoeveel en of het verkocht mag worden. Okay. Als het niet mag, dan moet het met een uitleg daarbij, dan Waarom erom. niet. Ja, precies. En ook wel eens dat mensen zeggen ik heb het gemaakt omdat ik daar en daar met vakantie was, of omdat ik uh, iets heel bijzonders voelde toen ik daar stond, en dat heb ik nu geschilderd. Nou, dat mag er allemaal bij. Maar een zo, A5je, en dan met een een duidelijke letter. Um, is, is het eerder in andere kerken geweest? Omdat ik hoor dat je, je zegt het zijn een aantal uh, kerkgemeenschappen. Toen wij begonnen hebben we het gedaan in de Protestantse kerk en in onze kerk. Want de andere kerken waren er al niet meer althans de gebouwen wel, maar de geloofsgemeenschap niet meer. De gereformeerde kerk was al die gesloten was al, ja, die was ja. al school al bijna school en um, de protestantenbond in de Brugstraat, die was er toen echt al niet meer nee. Nou, dus toen hebben we gezegd, nou dan protestantenkerk en onze kerk, en het was ook beeldhouwwerk, schilderwerk enzovoort maar in de protestantse kerk had je veel minder mogelijkheid om kleiner, iets op te hangen en ja. om iets neer te zetten en dat het goed uitkwam plus bleek achteraf Af, dat wisten we niet. Dat de mensen, de leden van die kerk. hadden daar toch wel een beetje bezwaar tegen. dat we dat uh, volpropten. op zijn, nou ja. onparlementair gezegd. met ja. kunst. Ja, misschien ook, ook minder commercieel... intiem, hè? De protestantse kerk. Is, uh, ja. Dat, ja. De, de katholieke kerk is veel intiemer. Uh, wat ja. Dat, ja. Dat, een ja. betere sfeer, denk ja. ik. En groter. Nou ja, en, hiervoor en in ieder geval. Ja, ja dat bedoel ik voor zo'n expositie. Ja. Ja. Uh, nou, ja. Mag ik jullie even onderbreken? Hier? ja ja natuurlijk ik wil graag zo meteen nog even terug gaan naar vorig jaar ja. Dat, uh, de reacties die erop en draai even muziekje eerst ja prima tussen door ja. ja Elvis Presley we moeten een gouden oude draaien <laughs> Can't help Falling In my Can't help We gaan door uh, met het gesprek over de uh, tentoonstelling in de Atenkerk. En ik zei al voor de muziek, uh, uh, jullie hebben dat vorig jaar gedaan. En uh, om een aantal redenen hebben jullie besloten om dat door te zetten. Om dat te steeds uh, door te zetten. Is dat aan de hand van reacties geweest of wat dan ook? Iedereen was reizen enthousiast en begint er altijd mee... Een thema, nou nu dan zeegezichten. En ook, ja, het is toch vanuit de kerk georganiseerd. Dus je gaat dan denken: waarom zeegezichten? Omdat in de, in de Bijbel heel vaak het over zee gaat: storm, narigheid, storm, walvissen, walvissen, <laughs> walvissen Jona. Nou, dus toen hebben we gezegd: um, we geven dat thema. Maar dit jaar was het weer zo. Iedereen zucht dan. En dat komt... Maar jullie geven een kader dus een geven, beetje aan. Ja, ja. wij geven met, dan het creatief thema. kader. Ja, wij geven dat thema aan. En we hebben ook dan in het jaar drie ecumenische diensten. En die hebben ook alle drie een thema. Eerst hebben we laten vervallen door praktische redenen, omdat er toen geen voorganger was in de kerk. En pastor Duivers, die was er toen nog wel, die is inmiddels ja. met emeritaat. Ja. en die zei ja, het, uh, dan moet ik toch alles regelen en dat is me wat veel met alle andere dingen daarbij op, van mijn afscheid, dus we doen die eerste niet, de tweede die gaat nu komen, dat is 5 augustus en dat thema is Jona, ook wel Jonas of ja. Walvis, en dat doen ze wel met z'n tweeën, ook al is als ze daar daar met emiritaat, heeft zei nee dat doe ik nog en dat zei is... die al hier hè, dat hij nog wat handverstand dienst ja, ja. en dat uh, vindt uh, dominee van Walinde ook wel heel fijn want ja, die is vers, dus die heeft dat nooit meegemaakt. En in oktober, dan hebben we de derde ecumenische dienst. En dat is dan storm. Nou, herfst en storm past ook ja, bij elkaar. Ja. Dus dan heb je die drie facetten. En die vallen dan weer onder um, de paraplu van zeegezichten. En op die manier proberen we dat samen te vatten. Elk jaar. En dat zou voor de kunstenaars behoorlijk wat inspiratie moeten opleveren zelfs. Ja, en dat doet het ook. Doet ja. het ook. Maar ja. ieder jaar zeggen ze allemaal weer... Ah, wat moeilijk en ieder jaar komt er weer iets fantastisch uit voor het echt ja, of het nou van glas is, of het is zijdeschilderen, schilderen of het is handwerk het patchwork wordt ook de, heel dat mooi dat hoort bij gemaakt. kunstenaars, he, ja. om zo te reageren ja, precies ja, <laughs> ja dat, dat is waar J J jullie weten al wat er ongeveer gaat komen hè. 26 in... mensen in ieder geval ja, ja, maar jullie, jullie, het al oh, ja. jullie ja. hebben het ja, al ja. gezien ja, ja. een tipje van de sluier uh, oplichten, wat we gaan zien nou, ik heb bijvoorbeeld had bij iemand gezien... Um, ...twee mensen... ...en ze zei zelf... ...toen ik daar lang naar keek... ...je mag zelf zeggen of het een jongen en een meisje is... ...of een jonge man en een jonge vrouw... ...en die staan samen gewoon... ...opzij zie je ze dan... ...naar de zee te kijken... ...zo mooi, zo integer... ...prachtig... ...en daarnaast had ze nog twee andere dingen... ...eigenlijk een zeegezicht... ...en op een andere manier... ...een zeegezicht... Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk zijn ze alle drie prachtig. Dus dat was één van mijn bezoeken. Ja, die ik heb gebracht. Het ik... lijkt me heel lastig om inderdaad een keuze toe moeide. te moeten maken. Want ja, wat die mensen maken is ongetwijfeld prachtig. Maar ja. je moet toch zeggen van ja, dat wel en dat niet. Ja. Dat, dat is... Maar kunnen ze zelf daar ook nog een beetje in sturen? Of zeg je van, nou, wij vragen altijd een uitleg erbij. Ja. Kijk, deze drie dingen die spraken voor zichzelf. Dat is geen probleem. En ik weet dat zij ook eigenlijk altijd wel iets wil verkopen. Dus dat doet ze er dan meteen bij. Maar er zijn mensen en die maken iets. Halleluja, noem ik dat dan maar even, wat je niet kunt zien. Ik bedoel, het is mooi, maar wat bedoelt ze er feitelijk mee voor een ander? Ja, want ik, ik begrijp ook dat sommige kunstwerken kunnen verkocht worden en andere ja. beslist niet. Nee. Die mensen dat willen er geen afschrijven. Ja, precies, want het is misschien wel belangrijk ja. om te weten dat uh, niet ja. alles te koop is. Ja. Maar goed, dat heeft. En een, ik ben ook bij iemand geweest en um, die was nog niet klaar, want wij gingen met vakantie, dus daarvoor wilde ik bij haar gaan kijken. Dat was leuk, maar het was niet echt heel mooi. Toen hebben we getracht een hint te geven. Nou, dat was lastig. Ja, maar dat is moeilijk. Ja, ja. Dat is moeilijk. Oh, jee. Toen zei ze zelf ook: nee, het is nog niet af. Dus toen hebben wij een beetje van zus en een beetje van zo ja. en een beetje van dit en een beetje van dat. En uiteindelijk. Ik hoop dat het. Uh... Oh, je hebt dat nog niet gezien? Nee, want ik ben gisteren oh, teruggekomen van. Heel spannend. Creta, dus, en, en, nou, ook naar Creta. Ook naar nou, Creta. We hadden ja. het er net over in ja. uh, ja. ons vorige gesprek dat wij beiden... Ja. Ik ben naar Kreta geweest, hij naar Rodos. Uh, ja. Wat een heerlijk eiland. Oh, Corfu, oh, Corfu, niet Rodos. Oh, sorry, Corfu. Ja. Ja. Hey, ja, ja, ja. Nee hoor, wij doen het altijd met vreselijk veel plezier. We hebben acht uh, mensen in onze commissie zitten, waaronder uh, Willemine en ik dan ook zitten. En ja, dat gaat vanzelf eigenlijk. Op een gegeven moment dan uh, als we wat hebben aan in... Uh, noem je dat, mensen die willen meedoen, dan ja. komen we bij elkaar en dan hebben we de adressen en alles compleet en dan verdelen we van jij gaat naar die en jij gaat naar die per twee altijd, want dat is handiger, Als dus je alleen gaat dan bij toch wat kwetsbaar. Ja dat klopt, dan ja. ben je beïnvloedbaar uh, natuurlijk ja. ook over ja. wat wel en wat niet uh, ja. mooi, of nou ja wat is mooi, dat is relatief natuurlijk, maar ja. wat handig is om daar te exposeren. Ja. Het, het eerste contact hè? is met BKZ? Niet, nee. nee. Het eerste contact, dat is... Uh, ja, het komt echt vanuit de kerken. En ik heb Ja, maar via... hoe adverteren jullie dat jullie dit doen? Hoe maak je het bekend? Via uh, Nel Kerkman in de Zandvoortse okay. Verband. Via de twee kerkbladen. En uh, via uh, Ton Timmermans of iemand anders van het andere Zandvoortse kantje. En oh, oké. Okay. Dus, dus komt er dan heel veel meer dan wat je eigenlijk gebruiken ja, kan? Ja, vandaar heb ik dus die mensen uit Leiden en zo. En dan heb ik ja. via de... De BKZ heb ik dan via Ellen Keil in de eerste instantie, dat is een paar jaar geleden dus een je moed, toen was Ada uh, Mol, die was nog secretaris ja. en die moet je dan eventjes benaderen en die geeft dan het hele regiment van BKZ ja. meteen eventjes ja. een duw en dan, ja, wie dan wil, die doet mee ja. Mona Meijer bijvoorbeeld, die doet altijd mee zo'n paar meer Want ja. je ja had de... het ook over uh, glaswerk uh, deze ja. keer? Ellen dus, maar ook die mevrouw die het mij gebracht heeft al nou, die kende ik helemaal niet. En die uh, kwam er bij mijn breng als van grappig. Plensregen, vreselijk weer. Nou, dus die liet ik binnen. Ik zei: Kom alsjeblieft binnen. Het was ook vreselijk weer. En toen zetten ze die tas neer. En toen zei ik: Glas, hè? Ja, dat is glas. Hij zei: Oh! Het ja. hebt een jonge stem. Ja. Waar dat toe sloeg weet ik ook niet. Maar, maar goed, die heeft dus ook via de BKZ en via die krantjes heeft ze dat geregeld. Dat ze mee mocht doen. En dat is wel heel erg leuk, dat je toch nieuwe mensen daarbij krijgt. Ja. En nieuwe, nieuwe kunst. Hè? En nieuwe ja. kunst. Ja, want dit ook wat zij maakt, is wel heel anders dan wat Ellen maakt. Leuk. Ja. Gedichten hebben we ook. Gedichten ja. hebben we ook. Kopen en ik heb... Um, ja. Want we hebben een, iemand, en die maakt ook verhalen... Het is uh, Elze Dudink en die heeft nou een sprookjesboekje geschreven. Een kabouter leeft in een dorp aan zeestuk Zandvoort en die beleeft daar van alles. Nou, en dat gaan ze dan ook presenteren in de bibliotheek. Dus ik heb toen wel gevraagd, niet in de middag, want wij openen de 7 juli in de middag officieel om half drie. Twee uur is de kerk gewoon open. Volgende week zaterdag dus. Ja, ja, ja? ja dat is al heel snel. Ja, ja. Maar dit is, vond ik wel grappig om mee te nemen, dat kaboutje, dat is het boekje, wat ze dan ook neerlegt bij ons. En uh, dit zijn de gedichten van uh, Ada, die ook ja. netjes ingebonden zijn. Ja. Hoe, hoe exposeren jullie dat, het betreffende boekje? Of, of, of? Een gedicht? Ja, een nee, verhaal? het boekje ligt daar. Dat ik bedoel ik bij een gevraagd. schilderij uh, exposeer je maar uh, nee, deze voor. Nee, het boekje vorm? ligt daar en uh, uh, Elze die zou in ingelijst een soort poster maken dat het wees naar of op een boekje. Oh, Oké, okay. en, en de boekjes worden verkocht, verkocht uh, daar? Ja. En als het daar niet verkocht wordt, dan gaat het via Bruna. Een goede reden trouwens om ook eens kinderen mee te nemen naar een ja, expositie. Ook. Ja. Want ik vind dat ja. kinderen dat moeten leren. Zo ja. mogelijk als ze te gaan naar kunst die kijken. Die ziet er vreselijk leuk uit. Ja, en Hartstikke leuk. Ja. Die zou je ja. als poster willen hebben. Ja, ja. en we hebben natuurlijk een heel mooi boek te koop. Een zo'n van 5 euro. Dat is de geef ja. van het afscheid van Pastor Duives. Oh ja? ja. Glossy. Ja. Oh ja? Glossy. Die heb die ik duiven. gezien. Heel bijzonder. Het, uh, Heel bijzonder. Adieu. Ja. adieu. Ja. adieu. Ja. ja, klopt. Ik heb hem gezien. Ik vind Zo de titel trouwens geweldig ja. gevonden. Ja, ja, ja. Dat is maar, echt een fonds. Oh, ja. Ook al die klasse die allemaal wat het betekent staat ja. in het boek. Ja, het is een prachtig boek. Oh, dus, ik, ja. dus ik heb gevraagd van tevoren al, hebben dat ik ook uitge. Of, uh, en daar kocht Komt een stukje ten goede van de parochie, neem ik aan, ja. bij de verkoop van het boek. Dat denk ik wel, ja. daar heb ik nog niet eens over ja, gehad. Daarvoor nou doe nou, je dat. Er zal wel. niet ja, zoveel van overblijven. Onder andere, 5, 5, euro 5, 5 euro is niet veel van over. Volgens mij blijft daar niets van over. Dat is prachtig dus je vraagt te weinig. 5 euro is te kort. Oké, jammer. Gemiste kans. Ja, gemist. Nee hoor, ik het is niet of Nee, Handwerken heb ik gehad, het boek heb ik gehad, en ze dan dinsdag 3 juli 10 tot 12, dan wordt het ingeleverd en dan wordt het ook ingenomen door enkele commissieleden van ons en de technische mensen denk ik. En deze keer willen we dus duidelijk, voor wie dat dan luistert en meedoet... ...dat al het inpakmateriaal weer mee naar huis genomen wordt. dat het later zeg maar ze weer terug, terug. Ja, en dat ja, is nee, En dan komen ze het ophalen, dat was niet van mij. En dat was wel van mij. Nou, daar worden we gewoon ja. een beetje... En, en als mensen dan zeg maar besluiten om dat wat er te koop is te kopen... ...dan is er een, denk ik een termijn van wanneer ze dat ja, dan... dan gaat er in ieder geval een rode stip op. En dan het tegen september... Ja. Dan, ja. Uh, ja. Ja. Ja. ja, niet ja. tijdens. Want ja, nee, oké, okay, maar dat, dat, <clears throat> dan moet een duidelijke datum neergelegd worden ja. wanneer ze dat ja, dan, dan gaat er komen. Er ook halen. Een bepaald net uh, formulier hebben we dat het via één persoon of via de twee dames, heren die gastheervrouw zijn in die middagen. Dat ze dat met hun afmaken. Want ja. we hebben één keer gehad dat één ding drie keer verkocht werd. Ja, ja, dat, ja dat, is dat is niet een handig. lastig. Nee. Maar dat wordt ook later, dat wordt later <laughs> afgerekend hè, als het opgehaald ja. wordt. Dus dat is. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dat is het probleem niet. Maar dat het maar via, via één kanaal gaat. Ja, het stipt erop en het is klaar. Ja, en het is klaar. Ja. Ja. Net galerie, de, de calorie, hè? zo ja. werken wij. Zo werken en er wij. is een boek waar de mensen wat in kunnen schrijven. Ja, een soort logboek. Vinden. ja, is ook heel oh, leuk. Reacties. Ja. We moeten zo'n een beetje afronden zijn, ja. bijna aan het einde van het eerste uur. Is, is er nog iets wat jullie niet gezegd hebben en graag willen zeggen? Ja. We dat dus in juli en augustus ja, en de eerste weekend van september, dan zijn we open van 2 tot 5. En de opening is volgende week zaterdag? Die is zaterdag om half drie of Officieel. We zijn dan drie. van twee uur af zijn we er al, ja. maar om half drie is de officiële opening. In de agata -kerk. In de Agatha-kerk. Nog, Nog iemand de die dat uh, komt doen? Mijn echtgenoot als penningmeester van de lokale raad. Die ook. Okay. het. Die ook. Ja. Ja. ja. Goed. Heel erg bedankt voor ja, de, dames, de komst. Fijn dat u gekomen bent. Het verhaal eromheen. Heel erg leuk. Interessant. We moeten beslist gaan kijken. Dat ja, we ja, hebben de ja, tijd ervoor. Dank jullie. Fijn, dat we, ja. Ja, fijn dat we hier mochten komen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, goed. Heel fijn weekend nog. Dankjewel. Irene, we sluiten het eerste veelbewogen uur af. Ja. En uh, dan gaan we luisteren naar muziek. Uh, en we, gaan, uh, en, uh, we gaan afsluiten dat eerste uur. En dan uh, nieuws. En, en, nieuws. Dan en daarna komen we weer terug. We komen en, uh, weer terug met Astrid van de Veldkorde. Michel Demmers, even om te ja, vertellen even, hoe het met, uh, hoe hem, het gaat. met hem gaat. hem gaat hartstikke mooi. Daarna Roy van Buringen, die uh, vertelt wat hij allemaal zo in zijn mars heeft. En we sluiten af met een, uh, een stukje informatie over de trauma helikopter. Ja, Ron van Gerven, die komt daarover vertellen. Ja. Wij gaan uh, nu luisteren naar Gary Halliwell, It's Raining Man.